Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. staatssecretaris verdedigt de afspraken die in het verleden zijn gemaakt tussen de Belastingdienst en PostNL. Hij bevestigt dat er afspraken waren, maar die waren volgens de staatssecretaris volgens de wet. Er zouden geen regels zijn overtreden. Het merendeel van de bezorgers van PostNL wordt volgens de Volkskrant door de fiscus als ZZP'er gezien. Wordt het bedrijf 15 miljoen aan premies en belastingen bespaard. De Kamermeerderheid wil dat de staatssecretaris dinsdag de Tweede Kamer tekst en uitleg geeft over die deal. In Oosterhout is een vrouw samen met haar twee kinderen dagenlang gegijzeld gehouden. Het lukte haar gisteren om de politie te bellen. Ze zat toen al vier dagen opgesloten in een huis in Oosterhout. De Brabantse politie bevrijdde haar en haar kinderen vannacht. Bij de bevrijdingsactie zijn zes mensen aangehouden. Hun rol bij de gijzeling wordt nog onderzocht.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 Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu entertainment for you. I've been watching you. La la la long, Dat was hij dan in een cirkel. ik zou zeggen allemaal een hele goedemiddag hier bij ZFM Radio uit Zandvoort. Zeven minuten over de klokjes van uh, vijf uur. En uh, we gaan verder met Jolante Be Cool. En uh, zij hebben het over We No Speak Americano. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar een zee van muziek.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 Quando sa falla mola sotto la luna Comma dove non c'è vedi I love you Papa l'americano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 CFM, scheuzenbroek was dit? En uh, take your time, girl. We gaan verder met een, uh, ja, een Nederlandstalig plaatje hier bij CFM. Uh, en dat is uh, afkomstig van Samantha Steenwijk. En hou oh, toch van mij. So waren ze dan even terug in de tijd. Less ketchup en Avarage. En uh, ja, dat allemaal hier bij CFM. Goedemiddag en uh, mijn naam is Fred Heij. Het is uh, 24 minuten over de klokken van uh, 5 uur en uh, we gaan verder met Justin Bieber en hebben het over Baby.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 is ZFM.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 Als mezelf kwijtgeraakt, als uit de nacht nachtmerrie ontwaakt Dan schaal ik nu, wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt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 Dezelfde muziek hoor je natuurlijk hier bij ZFM Zandvoort. En uh, ja, oh, lekker. Dit was Nick en Simon, Julia. En uh, ja, we gaan uh, natuurlijk uh, blijven een beetje in de zomerse sferen. We gaan naar Wax en uh, hun hebben het over Roseanne.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 Lekker houden hier bij uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, heerlijk. Georgie Davis was dit en uh, Black Star. En uh, ja, we gaan lekker naar een volgend nummertje. Ja, iets nieuwer. En uh, dit is van Stromae en Allah Ondans. Alla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 ja, en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 Chant, on chante Alors on chante, dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors blijft een goed nummer. Sting was dit en Fragile, Ja, oftewel heel erg breekbaar. Ja, eh, even kijken. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een plaatje doen. En eh, dat plaatje, dat is eh, Albano en Romina Pauwen. En hun hebben het over Felicita.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 E mi chiede vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro che cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità. Het weerbericht van uh, Zandvoort, ZFM. En uh, ja, voor vandaag, nou ja, voor vandaag heeft u het al gezien een beetje winderig natuurlijk. En uh, ja, de temperaturen kwamen niet hoger dan 13 graden. Uh, de vooruitzichten voor, uh, voor morgen, zondag dus. is uh, in de loop van de ochtend een toenemende bewolking. En in de middag zo nu dan uh, wat regen. Matig tot krachtig Zuid-Zuidwestenwind. En de uh, maximum temperatuur in Zandvoort is 14 graden. En uh, ja, dat is natuurlijk de vooruitzichten in de tweede helft van de komende week. Uh, ja, dan is er een overgang naar stabiel en warm zomerweer. Met de middagtemperaturen oplopend tot de rond uh, 25 graden aan het eind van de week. En dat allemaal in Zandvoort. En dan gaan we verder met een, uh, een lekker plaatje. En dat is een plaatje van Amy Winehouse. En you know, I'm no good. Zij komt dans een keer met mij. En we gleden zo naar links. Deedde stapje weer naar rechts. Hello, hello. We draaien in de rond hello, hello. Met mijn handen op haar kont. En toen zei Bella Bella Signorina met haar mooie glimlach. Ik zou jou eens proberen. Dit dansje goed te leren.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 No don Dat was hij dan, Willem Bart en Bella, Bella, senorita. Ja, we gaan er nog een eentje, een klein stukje doen voor, de, voor het nieuws van zes uur. En dan is het eerste uur van Entertainer for You alweer voorbij. En dan, ja, hoort u mij zo weer. Ik zou zeggen, tot zo direct. All your love for me is gone Let me down easy Since you feel the stairs are wrong I know